Dit is heb ik aan met het NOS Journaal. Meer dan 100 gewapende mensen hebben op een snelweg in de buurt van Limoges in Frankrijk auto's aangevallen. Bij de rellen afgelopen nacht raakten 10 agenten gewond. De groep gemaskerde relschoppers blokkeerde de weg en viel auto's aan met vuurwerk. Ze hadden ook molotov cocktails, stenen, ijzeren staven en honkbalknuppels bij zich. In Los Angeles is een automobilist ingereden op een groep mensen. Er zijn zeker 30 gewonden, zeven van hen verkeren in kritieke toestand. Of de bestuurder dat met opzet deed is onbekend. Het gebeurde in de wijk East Hollywood... waar vooral vrouwen stonden te wachten bij de ingang van een nachtclub. In Californië zijn 21 kinderen weggehaald bij een stel dat wordt verdacht van kindermishandeling. De kinderen zijn tussen de twee maanden en 13 jaar oud en de meeste van hen zijn waarschijnlijk ter wereld gekomen met de hulp van draagmoeders. Het stel wilde een grote familie en de politie onderzoekt nog of ze draagmoeders hebben misleid. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen is de chauffeur van een lijnbus vol feestvierers vannacht betrapt bij een alcoholcontrole. Hij had meer dan twee keer zoveel op als is toegestaan. Hij kreeg een rijverbod van vijf uur en is door zijn busmaatschappij op non-actief gesteld. De veertiende etappe in de Tour de France is gewonnen door, de, door Tijmen Aresman... Het is de tweede Nederlandse ritzegen deze Tour... na de winst van Mathieu van der Poel in de tweede etappe. Aresman reed door de Pyreneeën op zo'n 37 kilometer van de finish weg uit de kopgroep. Hij won uiteindelijk met een minuutvoorsprong... op gede tuidrager Pogacar en de nummer 2 van het klassement Vingegaard. De Belg Remco Evenepoel, die derde stond, is afgestapt. De bergrit was te zwaar voor hem. En ook de deen Matthias Kjelmoze stopte vandaag na een val over een verkeerseiland. Het weer, warm met zonnige periode. Vanavond vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien. Minimaal vannacht rond de 18 graden. Ook morgen buien met kans op onweer en soms veel neerslag. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu, entertainment for you. Nee, ik krijg je niet uit mijn hoofd. Ja, ik heb mezelf beloofd. Ja, helemaal. Als jij op mij had gewacht was hij dan en uh, ja even kijken hoor uh, we, we hebben iemand uh, we hebben iemand aan de telefoon hallo hallo hallo uh, ja Een moment een moment even kijken wat ik Hoort er mij ja ik hoor u ja, ja het is ver weg was even ik moet even moment even moment Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, goedenavond, hallo. Goedenavond. Ik spreek bij het management van Michael. Ja. We een vraag hier of Fred Heij ook aanwezig is. Ja, daar spreekt u mee. U zit in de uitzending. Ja, hier, uh, René Meijer. En met, met, met, met wie heb ik het genoegen? Met René Meijer uit Apeldoorn. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ik ga er even een plaatje opzetten en dan kom ik bij je terug. Ja, oké, okay, helemaal goed.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 En in gedachten zie ik jou weer voor me staan. En komen al mijn dromen uit, dan weet ik al dat ik de allerbeste zomer worden zal. So Melody. You'll be pretending just like me The world is mighty Melody You'll be pretending just like me The world is mine, it can be Lekker, gaan we houden. Elvis, Stardust en Pretend. Daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Perry Zuidam en uh, deze zomer en uh, nu even een kleine boodschap: Entertainment for you in het hoofd, in het hart. Na het sensationele succes van de eerste twee, het kon niet uitblijven. Frank van Netten komt met de derde editie van Feest op wielen. Grootste, meest lepender. Zing, zingfeest op vrijdag 27 maart 2026. In Aversluif Amsterdam tijd in leven Daar wil je toch bij zijn? Tickets op feestjeopwielen.nl Meer muziek, meer variatie Met Entertainment For You Als ik de snaren van gitaar hoor Dan maak me dat zo blij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 Jan van Nette, huisje op wielen hier bij ZFM, Entertainment for You tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, wij wijken even uit naar uh, Spanje. En uh, ze hebben het over uh, ja, twee, uh, twee jongens die verliefd zijn op één dame: Los Hombres y un Destino, costamante.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 El amor de esa mujer. somos En hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ellas para ti, y aun seas mi amigo, por el amor. Los hombres con un mismo destino wil, aunque me digas que ik het wil. Als iemand mij vraagt wat ik wil, dan zeg ik dat ik het wil. Als iemand mij La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso miel. Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor Je weet Dat is toch heel lekker, hè? Ja. Dat allemaal. Uh, Bustamante en uh, Dos Hombres, su Destino. Uh, even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan even bellen. En uh, dat doen we onder het genot van Nigel Fischer. En uh, heel alleen. Daag nice vissen en dat allemaal hier vanaf de tolwegtina in Zandvoort. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur en uh, ja ze zitten eten eet smakelijk en heb je gegeten? Dat het u wel mogen bekomen aan de telefoon hebben wij uh, ja, niemand minder als Eddie Walsh. Hey. Goeie avond. Een goede avond jij. Ja. Zit, <laughs> Hoe is het? Ja, lekker. Lekker ja. met jou. Ja, ik, euh, nou, ik zat hier euh, peentjes te zweten. Dus, euh, en dat is ja, niet omdat nee, ik jou nee. aan de telefoon heb, maar... Ja, nee, ik snap. Ik weet waar het er komt. Ik, euh, ik woon niet zo heel, heel ver bij je vandaan. Nee. Ik van mee. Ja, dus ik heb hier ongeveer hetzelfde weer. Het is ja. hier wel een buitje geweest, maar... Ja, nou, hier, is, uh, hier is nog droog gebleven in dit stukje, dus... Uh, okay. nee, ja. Het is nog niet... Er mag ook geen naam hebben, hoor, wat het geval is tot nu toe. Nee, nee, nee. Hé, hey, maar, um, ja, je, je hebt een, een single uitgebracht. Een, een, een, een mooie cover. Ja, een covertje, hè. Ja, ja. en uh, geef mij nu je angst. Ja, ik, ik vind dat toch wel uh, een van de mooiere platen van andere Hazers. Ja, ik ook. Ja, ik ook. En, de, en niemand had hem nog gedaan. Ja, wel, Guus Meeuwers. Mee. Ja, Guus Meeuw is destijds inderdaad, uh, na het ja. overlijden van, Ja, ja, ja. ja. ja. En, uh, en ja, daar was hij ook echt want Hij is eigenlijk uh, door door, door zelf is hij nooit op één geweest. En nee. door kwam hij gewoon elf weken op één volgens mij. Heb je elf weken op één gestaan? Uh. Ja, ja, ja, de, ja. bizar is dat wel, hè? Nee? Ja, is heel mooi. Ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja, en uh, ja, hij is ja, ja, van je, je, Udo Jurgens, hoor. Zei je? Hij is eigenlijk van Udo Jurgens. Ja. Ja, dat ja, klopt. Maar, ja, maar ja, Drey deed ook natuurlijk covers vanuit het Duitsland, Spanje, Italië. Ja, je kunt zo gek niet opnoemen. Ja, maar goed, uh, uiteindelijk is Drey ons icoon natuurlijk. Dus, ja, uh, ja. Uh, yeah. Ja, hij heeft daar natuurlijk zijn eigen tekst opgemaakt. Ja, ik bedoel, deze man heeft uh, dag en nacht uh, met, met een, uh, een woordenboek voor zijn neus gezeten. Uh, terwijl, terwijl we nu AI hebben. Dus, uh. ja, ja, dat scheelt wel een beetje. Ja, hè. Het scheelt een beetje tijd. Ja, ja uh, ik, ik scheel, het scheelt een paar nachtjes. Uh. Ja, uh, S nacht, nou, ja, ja. ben gewoon slapen Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hey, maar uh, ja, je hebt er ook een leuke clip bij geschoten, hebben we gezien? Ja, goed, nou, die heb ik niet gemaakt hoor. Die heb uh, Michael Bakker gedaan. Ja. Michael Bakker, dat is een, uh, ja die, die zit ook voor RTL4. Ja. Uh, en die maakt uh, voor ons clips, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja, uh, ja, ja, hij snapt daar gewoon beter dan ik. Ja, nou ja, ik, ik bedoel, uh, ik neem aan dat, het, uh, dat er een leuke samenwerking is. Uh. Ja, ja, nee zeker, want ik uh, mag zijn, knip, uh, zijn clip mag ik weer gaan schieten, dus uh, ja, Oké, okay, dus... ja, over en weer. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Nou, ja dat is altijd leuk, toch? Ik heb vroeger altijd wel, wel van die clipjes gemaakt, voor mezelf ook, maar ja. uh, kijk, van hem kan ik er wel het een en ander leren, want ik, ik heb dat gewoon maar uit uh, losse pols gedaan. Ja, ja, ja maar goed, uh, ergens oh, moet er een begin zijn, ja. toch? Ja. ja, ja, ja, zeker, zeker. Kijk, en uh, ja, dit nummer... Uh, hoe ben je er eigenlijk op gekomen, wat dacht je van, uh, je zat op een kleine kamertje en toen dacht je van, uh, uh, geef mij nu je angst of, of had je uh, ruzie met je buurvrouw of, uh... Nee, ook niet, nee, ook niet. Ik, heb, uh, ik, had, ik had dit nummer al een tijdje liggen, ja. en uh, we hadden, weet je, uh, als je dan toch eentje van de Haars doet, ja, doe dan gewoon de mooiste, of één van de mooiste. Ja, ja, klopt. Ja. En uh, ik dacht van nou, als we hem nou vrolijk maken, dan wordt het toch een totaal ander liedje. Maar toch blijft hij wel hetzelfde, zeg maar. Ja. Dus ja, de, de intentie is hetzelfde. Maar je weet je, ik zeg altijd maar, je kunt ook vrolijk je angst aan iemand geven. Ja, ja. Je kunt, je kunt heel beladen erover, en, maar je kunt ook gewoon gezellig met elkaar uh, uh, op pad gaan. Lekker, lekker leuke dingen doen en dan zie je wel wat schipstrand. Ja, dat is ook angstig, maar dan, ja, dan heb je toch... Uh, ja, dat is anders. Ja, ja, ja, ja ik, ik zit al gelijk te denken uh, aan, aan, aan de engelbewaarder natuurlijk. Ja. Eigenlijk ja, ook een, een triest nummer wat, wat eigenlijk in een, een jasje gegoten is van uh, hè, het gooien en met nu, bier. Zelf... <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat, ja, dat moet ook kunnen. Hè? Contra. Ja, dat is zeker... Bij ja, dat... deze is het inderdaad wel heel contraindelijk. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, goed. Het ja, is, ja, is wel een mega hit natuurlijk voor, voor, voor Nederland. Ja, nou ja. Maar ik bedoel, kijk, dit nummer is natuurlijk uh, uh, ja, heel erg bekend uh, van Asus. Uh, uh, dat is een uh, van zijn oude albums natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja. Ik, ik denk dat dat ook wel een uh, heel goed uh, gewaardeerde nummer is. Ik hoop het. Nee, hij doet het in ieder geval leuk op de bühne, weet je wel. Je kunt hem ja. overal zingen en, en want dat is waarom ik ook uh, ben gaan coveren. Ik heb ook papa heb ik ook wel gecoverd, ja. weet je, of je die wel eens gehoord hebt. Maar die, uh, ja, die zit in een uh, uh, big band uh, uh, uitvoering nu. Ja, dat is, en... dat, dat is mooi. Met Big band. En het dorp heb ik gedaan. En weet je, weet je uh, dan, dan blijven die oude liedjes blijven toch bestaan. Hè? Dat ja. is ook wel belangrijk. Nou, ja, dat vind ik ook inderdaad. inderdaad en zeker, ja. Nou ja het, dorp, het dorp is niet meer weg te denken eigenlijk. Hè? Nee, maar het dorp is al zoveel keer gedaan ook. Maar ja. ik ben er meer reggae gezet. Ja, ja ik heb hem uh, toen uh, van uh, Peter Monet mogen draaien, maar dan in een jazz-uitvoering. Uh, oh, dat is ook heel mooi, ja. Ja, ja. Die, uh, ja, ja klopt, ja. ja, ja, dus, uh, wel... ja prachtig is dat. Je krijgt toch een heel ander tientje, weet je? Dat, uh... Ja, zeker. Zeker, dat is natuurlijk ook een, ja sommige, sommige nummers mogen ook best wel even opgefrist worden. Ja, ja. En dan zijn ze, dan gaan ze weer jaren mee. Ja, maar ik, ik bedoel, ja, wie, wie had ooit gedacht? Hè? Het dorp van Wim Zonneveld in een, in een jazz-uitvoering. Ja. <laughs> je moet er maar op komen. Je moet er maar op komen, ja. Ja, ja dat klopt. Ja, wij hebben hem in een uh, reggae-uitvoering geweest, duo ja. aan ja. ja. Toen zat ik bij... Uh, uh, toen was ik met Ronald van Gooi je Schoonmoeder uit, <laughs> uit het raam. Ja. we hadden een pak aan en we hadden, geen, we hadden nog geen naam. Toen dachten we van nou, dan heten we toch Duo Pak aan. Ja, ja, ja, natuurlijk. Dat is een wat. Maar de, de uitvoering is wel heel leuk. De, de, uh, zelfs uh, uh, uh, André van Duin schreef ergens uh, in, een, uh, uh, in een column van. Uh, hij is één keer ook heel leuk gedaan door de, door de heren Duo Pak aan. Ja, ja. Dus, uh, de... Ja, en, maar, maar, maar is dat niet, vind je dat zelf niet uh, vervelend, zeg maar, dat je uh, qua, qua naam uh, steeds verandert? Nee, ik, ik, uh, ik ben niet van naam veranderd, hè? Nee, nee jij, jij niet, maar <laughs> dat je dan in een, in een, een band in een zit of uh, in een duo of... Uh, Nee, ja, maar we hadden, ja, we hadden, gewoon. het was eigenlijk meer een grap, hoor. Die, uh, was, ja, we hebben uh, een paar nummers uitgebracht, maar eigenlijk is het meer grappig bedoeld, zeg maar. Ja, ja. Uh, uh. Hey, maar um, ja, wat, wat, wat, wat kan je nog meer vertellen over, uh, over dit nummer? Uh, geef mij nu angst. Over mij, uh, ja. Nou, ja, ik, ik heb hem dus al een, een tijdje liggen. Zeg ja. maar ik had hem uh, al voor de coronatijd had ik hem al opgenomen. Nou, toen werd corona, en ik, ja, mijn. mijn uh, uh, dan gingen alle winkeltjes dicht. Ja, klopt. En daar zit toch mijn werkterrein. Uh, en, en uh, ja, dus ik, ik denk, ja, weet je, uh, uh, dan kan je het beter maar even vasthouden. En toen gingen net alle winkeltjes weer open, toen brak ik mijn heup. Ah, dus toen moest ik, uh, ja, toen moest ik weer revalideren een tijdje en nu sta ik weer recht op en alles uh, is weer goed als het goed is. Nou, <lacht> nou gaat de singel Nou ja, laten we hopen dat het goed is. Ja, ja laten we hopen. Ja, ja, ja. Hey, maar, uh, ja, nou, nou heb je deze uh, uh, cover uitgebracht. Uh, ben je stiekem al met iets anders bezig uh, waarvan je zegt van, nou dat komt in het najaar of uh, ben je al met de feestdagen bezig? Of, uh... Nou, ik heb uh, uh, ik heb natuurlijk ook een eigen kerstliedje. Ja. Dat heb ik al. Ja. Dus, uh, en dat komt ook elk jaar weer terug. Uh, ik heb nog wel een aantal liedjes liggen. Maar dat zijn dan geen covers. Maar die heb ik wel. Uh, ik heb wel nog één cover liggen. Die komt uit... Uh, uh, uh, ja, heel ver weg. <laughs> <Ja. laughs> Afrika, uit Afrika kwam er gewoon niet op. Oké, oké, oké. De cover is een uh, Afrikaans nummer geweest. Hè, ja. van, uh, lekker, uh, lekker vlot nummer. De... Ja, die is wel heel leuk hoor. En die is ja. ook gewoon echt een echte nummer 1 niet geweest daar. Oké. Okay. Dus ik denk, ja, de, de, de, dus daar hebben we een, een tekst op geschreven, maar die heb ik al heel lang liggen. En Was die, die ja. moet er misschien ook eens een keertje uit. Je, ja. ik, ik, maar ik, ik, ben, uh, ik ben ook niet zo van, ik ben, de ene keer breng ik drie platen uit per jaar, en, andere, en de andere keer doe ik het uh, één in de drie jaar, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja misschien uh, voor de volgende zomer. Voor de volgende zomer vast wel weer, wat, wel weer wat leuks liggen. Ik weet nog, natuurlijk nog niet wat. Maar, uh, uh, maar ik bedoel dat, uh, dat nu Afrikaanse nummer. Uh... Oh, dat Afrikaanse ja. nummer. Dat dans voor mij. En dat, uh, ja, ja, dat kan. Uh, ja. ja, dat is wel een, uh, een heftig, hoor. Dat is een beetje poppy, is ie. Oké, ah, oké, okay. okay. dus uh, net even iets anders. Ja, zeker, zeker, iets heel anders dan wat ik Maar ik ben toch allrounder, dus ik ja. denk, uh, als je kijkt naar wat ik allemaal uitgebracht heb, dan, uh, dan is dat toch sowieso uh, ja, alles is net even anders. Ja, ja, dan ben je. Ja, ik, ik zeg altijd als artiest moet je ook een beetje allround zijn, hè? Ja, ja zeker, zeker. Ik werk, natuurlijk bij Café Bollian. Ja, ja, ja. Ja, dat is niet zo ver wij uh, bij jullie vandaan ook. Nee. Nou nee, ik, ik, ik kwam er vroeger natuurlijk altijd. En, oh, nee, uh, ja, ik, uh, nee, nee. Ik, ik kwam altijd daar. Uh, de, toen zat ik. Uh, was die kazerne er nog uh, ook. Oh. De oranje Nassau Oh ja, ja, ja. En uh, ja, die, ja, die, die, die, die, die werd toen afgebroken. Nadat ik uh, ben geweest, toen was het die, <laughs> niks meer waard. Oh, he, <laughs> Ja, maar toen zaten we altijd daar al en uh, ja, altijd uh, een beetje rondschorrelen op die lage zeedijken zo natuurlijk. Ja, leuk hè. Ja, ja, oude ja, mannetjes die piepshows en zo, ja. Ja, grappig. Ja, ja. ja. Dus uh, nee, dat... Het was, het, uh, het was een mooie stad. Ja, ja. Alleen, uh, ja, een beetje de, de, ja, Het is niet de... meer zo mooi als dat het was. Nee, nee, ik wou net zeggen. Ik dat wilde jaren gaan zeggen, wilde het gaan zeggen en ik ben het helemaal met je eens. Ja, de, de, de, de Fleur is er een klein beetje uit. Is, uh, maar ja, goed, uh, het zal een reden hebben. Ja. Weet je, en uh, nou ja, wie weet komt het ooit weer eens terug. Ik hoop het. Ik hoop. En dan uh, hopelijk in, uh, dat wij dat nog mee mogen maken, laten we het zo zeggen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, als er een andere burgemeester op, uh, dan, dan, dan krijg je ook een andere wind. Ja, ja je, je weet het allemaal niet. Het is, uh, voor mij is het ooit begonnen met Job Cohen, hè? Ja, maar die was toch wel wat makkelijker, denk ik. Ja, die was, die ja, die was nog was wel wat makkelijker, inderdaad. Die was nog een beetje stuurbaar. Ja, ja die was niet donkergroen. Nee, <lacht> nee inderdaad. <lacht> ja, en nou had hem kant ook wel weer gelijk. Want wat, is, wat, is, wat is dan moeilijk, weet je wel? Want als je, als je daar woont en, en, en je rookt niet eens krijgt... ...toch zeven sigaretten per dag binnen. Ja. <lacht> ja, dus dat van de vervuiling, weet je wel. Dus ja, het dus is allemaal weer... weer Tuurlijk, het, en, maar snap. goed, dat zijn, dat zijn ik de dingen... Ik wel, maar... Ja, ik zeg altijd, dat zijn de kleine dingetjes. Kijk, pak die aan en, en laat de rest, de, de rest, weet je wel, Laat de boel de boel. Ja, dat ja, vind ik ook. Je, ja. ja, maar ja, goed. Pak, dat, pak, het, pak het gewoon bij het, uh, ja, ja. Klopt, klopt denk ik, Pak, ja, het, pak de, eh, de koe bij de horen, zeg maar. Ja, pak de koe bij de oren, Zo was, uh, dat was hem, ja. Ja. Hé, hey, Nou ja, je hebt nog in ieder geval aardig wat op de plank leggen. En, uh, nou ja, je, je weet niet wanneer je wat uit gaat brengen en... Uh... Nee, maar dat mag je ook nooit van tevoren zeggen, hè. Ah ja, ja, je mag toch wel zeggen dat, of het in het ah, najaar wordt of, of, of... Oh, dat. Ja, ja, dat ja. We hebben helemaal geen plannen eigenlijk. Ik ben... Uh, uh, nee, ik ben altijd wat, wat dat betreft... Ik ga altijd met de wind, weet je wel. Ja. Ik ben, ja, ik ben niet zo, uh, niet zo, niet zo stip daarmee. Nee, en nou ja... We... Uh, je, je komt er vanzelf alweer tegen, want Dennis die gaat er vanzelf alweer mee lopen. Ja, ongetwijfeld. Dus dan, uh, dan krijg je ineens weer een... Uh, Zingen van me op de... Ja, nou ja, kijk, ik verwacht je ook nog eens een keertje hier natuurlijk in de studio. Ja, nou, lijkt me hartstikke leuk. Ja, ik bedoel... Uh, ja, het meeste doe ik wel gewoon uh, telefonisch, maar je, er een beetje, uh, voor, Die is natuurlijk ja, twee keer vallen. Ach, het is twee keer vallen, inderdaad. Ja, dat kunnen we gerust wel een keertje doen, hoor. Ja, toch? Het ja, vind ik hartstikke leuk. Lijkt ja, dat is goed. gezellig, man. Ik bedoel, ja, hè? Dat is, Ja. Uh, ja ik vind het altijd wat persoonlijker, wat leuker. Ja, is het ook, ja. Klopt. Alleen dat je, als je voor. voor, voor uh, ja, we hebben natuurlijk best wel veel interviews. En ze zitten door heel Nederland heen. En dan vlieg je van Groningen naar Limburg. Uh, ja. en, en dat kan je telefonisch echt sneller. Ja, als met de, de auto. Als de, als de auto. Ja, ja. ja, inderdaad. Maar goed, dit keer haast. Nou ja, dit keer gewoon. Ik weet niet of je een ja, scooter, scootertje het is hebt, maar met een scootertje ben je zo hier. Ja, nou, ik woon boven Amsterdam. Ik ben niet uh, uit van Amsterdam zelf, hoor. Nee, nou, maar goed. Uh, ik kom uit Oostzaan. Oost, ja, maar goed. Uh. Ik, heb gewoon, ik heb gewoon een heel, heel lekker snelle elektrische auto. Ja, nou, dat is ook goed. Ik bedoel, uh, ja. kijk, met dit weer kun je wel een aircootje gebruiken. Dus... Ja, zeker, <laughs> zeker, ja. Hé, hey, maar, um, ja, ik, uh, ik, ik, ik denk dat, we, dat het tijd is om hem uh, te gaan draaien. Leuk. En uh, waar, waar kunnen mensen jou eventueel volgen? Ja, ik heb alleen maar Facebook. Ik, ga, ik beloof bij deze dat mijn volgende single. dat ik die ga ondersteunen met TikTok en met uh, Instagram. Ja. Maar ik heb deze nog steeds alleen maar met Facebook. Uh, uh, ja, dus ik heb eigenlijk alleen maar Facebook. En, nou, dan uh, wordt het TikTok-tijd, ja. hè? He? Ja, dat wordt wel. Uh, ja, wordt wel tijd inderdaad. Ah, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, maar uh, Eddie, als jij me uh, aankondigt. dan uh, gaan wij hem indraaien. Nou, dit ben ik. Met uh, Geef me Angst. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Dankjewel, dankjewel. En uh, nou, tot de volgende keer dan. En dan uh, ja, misschien hoor. hier. En misschien daar, ja. Ja, ja? oké, okay, man. Okay. goed weekend. Een goed weekend. Hoi, hoi. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen.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 Nu je angst. Nou, dat is toch niet te veel gezegd, hè. Eddie Wons was dit en... Uh, had het over Geef mij nu je angst. En we gaan nog één plaatje draaien. Daarna gaan we nog eventjes bellen met Ruud Zwaan. En uh, ja, over zijn nieuwe single. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. 10. Hitkracht 10. 10. 10. Entertainment for you. Entertainment voor hey. Alice, weet je nog, we beloofden toch Op een dag gaan wij op reis Het is een stevig ritje Maar in vijf uur zit je in het hartje van Parijs, vlak bij Saint-Michel weet ik een klein hotel waar van alles kan. Vanuit het achterraam zie je de Notre Dame. Hey Alice, wat zeg je ervan? dan? Bernardo uit Haarlem. En komt nou Alice. En uh, ja, we gaan nog een plaatje draaien. Daarna gaan we bellen met Ruud Zwaan. En dan gaan we nog een plaatje draaien van Michael, natuurlijk. En, uh, ja, en dan is het uh, tegen die tijd weer het einde van dit programma. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf er nog eventjes uh, lekker bij natuurlijk. Uh, tot 7 uur en het hele Mijn naam is Frit Heij en ik zou zeggen, een hele goede avond. Praatjes, willen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die hoor je hier. Entertainment for you. Jou ja, zie word ik vrolijk van. Ik weet een body niet zo ver vandaan. Baast het als een op de tafel staan. Ik wil de hele nacht met jou op staan. Want als ik jou zie. Word... Stump cafe Nooit zijn ja, weg geweest. De nacht is gehoord, maar hier zit niemand dat het ochtend. Nou, laat je gaan. Ik wil de hele nacht met jou opstap, Leonardo was dit. En uh, ja, aan de telefoon hebben wij Ruud aan. Ruud, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, gelukkig dat je er nog even bent. Zeker weten. Ja, het... <laughs> <laughs> hey, hey, uh, ja jij hebt nieuw, uh, een nieuwe single natuurlijk uit. Uh, duizend zomersproetjes. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, weer een, uh, een dikke maand uit natuurlijk. Ja. Dus, uh, nou, hij loopt lekker, dus uh, we gaan goed ja van, van, van, van mij de titel uh, uh, zelf je je eigen vriendin uh, zomersploetjes of uh... nee, nee nee nee ja het is natuurlijk een covertje. dus uh, ja, de, de titel hoef ik niet meer te verzinnen dus het is, het is een koffer uh, van graddame ja en uh, ja die hebben een nieuw jassen gestopt oké okay. en uh, nou ja hij gaat uh, hij gaat lekker in ieder geval ja zeker u, dat, uh, nee, dat dat uh... sowieso ja, nou, hij loopt lekker. De eerste reacties zijn goed. En, uh, dus dat geeft weer uh, goede moed om lekker door te gaan. Ja, en, en, en een leuke clip erbij geschoten? Ja, ja zeker weten. nee uh, een clip hebben we mooi opgenomen in, uh, in Rotterdam. Ja, eigen, uh, dat, uh, dat was mij al bekend. Dat zag ik al. <laughs> <laughs> ja, maar, dus, uh, eigen vrienden erbij? Of, uh? Nee, nee, nee. nee migranten Oké, oké. Nou ja, kon, kon zijn natuurlijk. Ja, zeker weten. Nee, dus dat, uh, nee die zit toch allemaal niet op te wachten. <laughs> nou ja. <laughs> hey, maar uh, ja. Uh, ik bedoel, ja versch verschil moet er zijn, hè? Ja, zeker weten. dan moet je ook gewoon soms lekker uit elkaar kunnen houden. Dus dat is ook alleen maar goed, natuurlijk. Jawel, jawel. Maar goed, hè, weet je. Het is altijd wel leuk uh, hè, als, je, als je elkaar zelf in een, in een clip ziet, toch? Ik bedoel, ja, dat, dat, dat heeft ook wel iets. Dat, uh, ja, nee, 100 procent. Dus uh, wie weet ooit nog, maar ja. voor nu in ieder geval niet op de planning. Ja, uh, of, of, ze, of ze wil niet weer eeuwig worden, dat zou ook kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Ja. <laughs> hey Ruud, maar uh, ja, uh, het is een koffertje. Uh, bewust een koffertje? Of, uh, of heb je nog meer op de plank leggen? Ja, nee, voor nu was wel bewust een koffer. En uh, ja, hierna gaan we ook wel weer gewoon lekker verder kijken om gewoon een uh, single van mezelf uit te brengen. Dus. Uh, Hierna komt er weer gewoon heel nieuw aan, alleen uh, daar gaat pas uh, richting eind van het jaar gewoon lekker weer Oké, okay, wordt de feestplaat uh, eindejaars? Uh... Uh, ja, het zal wel een feestplaat gaan worden, denk ik. Of dat uh, eind van het jaar uit gaat komen, dat verwacht ik niet. Ik denk ja. gewoon weer lekker ergens richting uh, begin midden volgend jaar. Voor de, voor, de, voor de carnaval of doe je daar niet aan? Nee, meestal niet, nee, nee, nee. Ah. nee. Dus wie weet ooit nog, maar dat staat niet uh, voor de volgende planning in ieder geval. Ja, dus uh, niet uh, een, een singeltje van ik heb aan je fiets gelikt of uh, dat soort dingen. Nee, nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Uh, dat staan mij niet echt bij, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Kijk hey, maar, uh, nou ja, uh, ja ik, ik hoop je bij de volgende single een keertje hier te zien. Dus, uh, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Ja, zeker weten. Kunnen we altijd een keer uh, inplannen. Ja. Ja, ja dus, uh, persoonlijke vind ik altijd leuker. Ja, 100 procent Ja. Hé, hey, um, ja, we hebben weinig tijd, dus ik zou zeggen, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, voornamelijk op de social media, dus op Facebook, Instagram, TikTok-accounts. En uh, ja, daar staat eigenlijk alle informatie wat betreft de optredens en uh, ja, nieuwtjes. Ah, Oké, okay. nou, dan gaan we dat in de gaten houden en, uh, en jouw volgende single natuurlijk. Ja, en dat en natuurlijk de... hoe deze het uh, blijft doen. Ja, 100% Dus nee, dat staat daar om op te vinden en dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Ah, oké, okay, Ruud. Hé, hey, als jij maar aankondigt, dan uh, ga ik hem inzetten. Yes, ga ik doen. Dankjewel voor, uh, voor het interview, vind ik altijd leuk. En, uh, ja, graag gedaan. En, uh, gooi me lekker in, de nieuwste single 1000 zomers hey, dankjewel, Ruud. En uh, ik zou zeggen, een heel goed weekend, hè. Yes, hetzelfde. Groetjes. Als... Hé, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Jij denkt jezelf geen Mona Lisa. Je loopt de spiegel zelfs voorbij. Want jij bent bang dat die gaat barsten. Maar dat geldt zeker niet voor mij. Mijn hart dat zou van binnen scheuren. Als ik jou niet bij me had. Jij geeft mijn leven alle kleuren. En dat maakt jou zo heel Zonesproetjes of een kuiltje in je wacht. En sta je voor. En duizend zomers En uh, ja, nog eventjes uh, terugkomen op het verhaal uh, van uh, Schiphol natuurlijk. En, uh, ja, uh, gelukkig is het uh, met de sisser afgelopen. Het was een uh, cargo-vlucht uh, van uh, Atlas Air, die uh, vanmiddag uh, de noodoproep meedeed. had afgegeven omdat uh, ja, er problemen waren met de motor. En uh, ja, is alsnog uh, veilig op Schiphol geland. De noodoproep ging om vijf uur uit... en de woordvoerder van de Veiligheidsregio vertelt tegen NH... dat alle voorzorgprocedures en protocollen in gang waren gezet. Die waren gelukkig nergens voor nodig. Al dus de woordvoerder aan boord van de cargovlucht... waren drie mensen, die bleven alle drie ongedeerd. De hulpdiensten zetten na de oproep de eerste instantie groot in met grip 1. Dit de eerste stap in het opschalen van de crisisversie... Een incident vereist dan meer coördinatie tussen hulpdiensten dan een standaard eh, incidentafhandeling. Dat eh, werd al gauw teruggedraaid. Onder andere eh, brandweerwagens uit Kennemerland en Amsterdam. En die waren daar ook ter plaatse. Dus eh, tot zover eh, het verhaal van eh, ja, de mede op eh, Schiphol. Gelukkig allemaal goed afgelopen. Geen, eh, geen nare fratsen gelukkig. En uh, ja, we hebben ook nog een uh, verzoekplaatje. En uh, die is uh, afkomstig van Michael. En Michael, uh, ja, die vraagt zijn eigen single aan natuurlijk. Uh, we dansen tot de ochtend licht. Ja, nou, ik ga dadelijk naar huis natuurlijk. Michael, hier is hij. En uh, ja, wie weet, volgende week hier in de studio aanwezig. Dat uh, gaan we nog eventjes bekijken. Tot zover de... Uh, deze single. Je vindt me leuk, heb je mij al vaak gezegd: Dan maak je af, zijn jouw woorden wel oprecht? Geef je een kans, laat me zien wat je bedoelt? En waar de dans als je echt iets voor me voelt Jouw ja, hand in mijn hand Bij deze, dus uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, natuurlijk. Ja, en. Uh, graag uh, tot volgende week. Volgende week week,zelfde tijd,zelfde dag. En, uh, ja, dezelfde DJ, natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, tot dan. Goed weekend. Bedankt bye bye. Ik ga het tot het ochtendvlieg. Want al mijn pijlen tot staan op elkaar in. We dansen, maar het einde is in zin. ...waar ging de tijd van nacht op vlucht. We dansen samen tot het ochtend Waar Want al mijn pijlen staan op aan. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur. Dit is Jeroen Tjepko.